Exitpols geeft hem een kleine voorsprong op de zittende president Pasescu. Maar het verschil is zo klein dat ook Pasescu de overwinning heeft opgeëist. Beide kandidaten beloofden in de campagne Roemenië uit de economische crisis te halen en de levensstandaard te verhogen. Bassescu heeft in de afgelopen vijf jaar de strijd tegen de corruptie tot prioriteit gemaakt. Zijn tegenstanders noemen zijn regeringsstijl te confronterend. Bassescu won twee weken geleden de eerste ronde van de verkiezingen, maar hij bleef onder de vereiste 50%. De derde kandidaat riep zijn aanhangers voor vandaag op de sociaaldemocraat Joanne te steunen.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 Turkije heeft ondanks op verzoek van de Raad van Europa... een einde gemaakt aan de eenzame opsluiting van Öcalan... en een nieuwe gevangenis voor hem gebouwd. Öcalan vindt zijn nieuwe cel te klein. Zijn advocaat heeft verklaard dat de PKK-leider... daardoor ademhalingsproblemen heeft. Bij de wereldbekerwedstrijden Schaatsen in Calgary... heeft Annette Gerritsen zilver veroverd op de 1000 meter. Ze kwam over de finish in een tijd van 1 minuut 14 en 48 honderdste... Alleen de Canadese Nesbit was sneller. Het brons was voor de Duitse Ange Müller. Het weer opklaringen, maar aan de kust kan nog een bui vallen. Minimaal vannacht rond 6 graden. Morgen overdag blijft het nagenoeg droog en breekt de zon af en toe door. En het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Tap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 takani Durga dedim namov Nou, dat is jammer. Er valt een cd'tjes uit de programmering van uh, dit eerste uur van TEP Zeppi En uh, de cd Isukawachi. En uh, de die Nou, jammer dan. Geeft niks. Ik heb een, uh, gelukkig een hele lange cd voor je klaar liggen. En even kijken waar ik... Uh, ik kan in ieder in instarten. Laten we dat maar eens doen.